Jobboots met het NOS-journaal. Door een zwakke bovenleiding rijden sinds half twee nauwelijks treinen van en naar Den Bosch. Honderden reizigers zijn gestrand op het station. Volgens spoorbeheerder ProRail bleek bij een inspectie dat de bovenleiding te dun is en kan breken. Daarop werd het grootste deel van het treinverkeer meteen stilgelegd. Veel reizigers, bijvoorbeeld tussen Utrecht en Eindhoven, moeten omrijden. Op andere trajecten zijn bussen ingezet. De reparatie van de bovenleiding gaat nog zeker tot zeven uur duren.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 Tankstations en wegrestaurants moeten meebetalen aan maatregelen tegen transportcriminaliteit. Dat staat in een plan van de transportsector en het Verbond van Verzekeraars. Dat is aangeboden aan minister Opstelten. Volgens de partijen moeten er in het hele land camera's op parkeerplaatsen langs de snelwegen komen. De kosten voor een landelijk netwerk zijn volgens de partijen eenmalig 37 miljoen euro en vervolgens 20 miljoen euro per jaar.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 Het weer, zonnig en droog, alleen in het zuidoosten kans op een plaatselijke bui. Maxima vandaag tussen 18 en 21 graden. Morgen eerst zonnig, in de middag vanuit het zuiden kans op een bui. Iets hogere temperaturen. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan filen ze de A4 richting Den Haag. Tussen de knooppunten Dorp en De Hoek 5 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reizen ook weer open. De Ring Amsterdam A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel 4 kilometer. A13 Den Haag naar Rotterdam. Bij de afluit Berken Roodreis 3. Op de A15 Rotterdam richting Gorkem. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost 3 kilometer. Op de A20 richting Gouda. Tussen afluit Spaanse polder en Rotterdam Centrum ook 3 kilometer. A28.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 and loves, but sometimes it hurts instead, sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Ja.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 De dames voor u hebben het alvast gezwaard, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Was toen ik motiel nog had. Het gouden goud maakt klein. Dit had ik hem gebast. Dus een tweede rust een tweede hands. Je blijft geen gouden koken. Geen gouden. Oko had je wel de kans. Van dit is mijn een hart. Een houden hart. De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 Ziefm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 Het oetzetten van zon, zee, Zandvoort en zomerits. En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht, en deze nacht heeft alles. Zomaar, er vandoor gaan met jou. Niet wetend wat er is, einde zaal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. Er heb net een nacht And my FM Antwoord. Antwoord. Antwoord.